Verloren. En je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zaken. Wil de angst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo verbodig. Want je weet het zelfs zo goed. Toch heb je Nick en Simon altijd nodig. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het treinongeluk in Rusland is veroorzaakt door een aanslag, zeggen onderzoekers. Op de plek van het ongeluk zijn volgens hen resten van een bom gevonden... Een exprestrein van Moskou naar Sint-Petersburg liep gisteravond na een explosie uit de rails. Er kwamen zeker 30 mensen om het leven en bijna 100 mensen raakten gewond. De Russische politie probeert de daders op te sporen. De afgelopen jaren zijn in Rusland vaker aanslagen gepleegd op treinen, onder andere door de bellen uit Tsjetsjenië. Bij een bomaanslag in 2007 raakten op hetzelfde traject tientallen mensen gewond. Als het treinongeluk inderdaad een aanslag was, is het een van de grootste terreurdaden in Rusland van de afgelopen jaren. GroenLinks is klaar voor verkiezingen, dat heeft partijleider Halsema gezegd op het congres van haar partij in Hilversum. Halsema rekent erop dat haar partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaat winnen. Ze houdt er verder rekening mee dat het kabinet balkenende de rit niet zal uitzitten. Als GroenLinks in het kabinet komt wil ze een effectievere en kleinere overheid, minder administratieve romslomp en minder bestuurlijke vetzucht, zoals Halsema het noemde. Vooral op de ministeries, de waterschappen en de provincies kan volgens haar worden bezuinigd. Abu Dhabi bekijkt hoe het Dubai financieel kan steunen. Er zal geen blanco cheque worden gegeven. Maar volgens een woordvoerder van Abu Dhabi is er wel hulp mogelijk voor bedrijven die banden hebben met de regering van Dubai. Abu Dhabi en Dubai maken beide deel uit van de Verenigde Arabische Emiraten. Een los verband van zeven Arabische vorstendommen. Woensdag werd bekend dat Dubai niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat leidde tot onrust en dalende koersen op de financiële markten. Abu Dhabi verleende eerder al voor 10 miljard euro aan indirecte steun aan Dubai. Hoeveel geld daar nu nog bovenop komt, is niet duidelijk. Het weer vanuit het westen, even wat zon, ook geregeld buien. Het is ongeveer 8 graden. Aan zee waait het af en toe hard. Morgen iets rustiger, wel grijs en nat. Dit was.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 done De Tweede uur kan je je bijna niet voorstellen Met deze single van Eric Clapton En Change The World Gauw, Toch Albert Jan? Ja, schitterend Helemaal lekkere muziek Nou, we verlieten Jan van Ezen En toen werd er net gescoord Door Kennemerland Laten we hopen Dat het al wat beter gaat Met FC Salford Jan, hoe is het daar? Ja, het is uh, Salford eigenlijk Wat op Maar dat is ook wel logisch Want het is Behoorlijk hard gaan waaien. De wind wordt gedraaid, staat meer in de lengte linker, richting van het veld. En in de rug van, uh, van Zandvoort. Dus er is veel druk op het doel van Kermeland. Alleen Zandvoort gaat een beetje slorgen met de kans om. We hebben toch wel een paar kansen gecreëerd. Dat is wel eens anders geweest de laatste weken. Maar daar uh, moet wel die bal erin gaan natuurlijk. En daar staat dan natuurlijk net een hele goede keeper van Kermeland. Die, uh, die daar uh, in wat stok voor in steekt. Ga zijn berg, ga je voor. En er zit hier die keeper ertussen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zandvoort heeft behoorlijke druk. Maar heeft nog maar een minuut of, uh, nou... 8, 9, misschien 10 hoogheid. Om uh, dat in, in doelpunt om te zetten. Want daarna moet Zandvoort tegen die straffe wind in gaan voetballen. En dan zou het best wel eens heel anders kunnen gaan. Uh, op dit moment Ronald Kalis aan de bal. Uh, Over de zijlijn mag in gaan gooien. Uh, op eigen helft een uh, grote richting. Uh, even kijken. Jan Sonneveld Zonneveld. Heel gave paas daar. Richting Michel De Haan kan hij erbij komen. Die wordt gevlaagd. Uh, voor buiten spel. Ik vraag het maar af. Want uh, De Haan die ging pas lopen. Toen de bal al weg was. En dat betekent dat hij niet buiten spel kan. Nou, maar deze grens zetten we al een paar keer gestrikt. Op uh, verkeerd vlaggen. Of je het bewust doet, dat durf ik niet te zeggen. Maar de, de goed is anders. Oké. Okay. Uh, Boy de Vet heeft de bal op dit moment. Gooit naar uh, Patrick van der Oort. Van der Oort helemaal vrij op de rechterkant. En uh, speelt daar even kijken. Uh, Remco Rondé. Rondé kan die bal goed aannemen. Paars naar daar een Berg? Berg ook een aanname. Terug naar Patrick van der Oort. Van der Oort naar uh, Jan Sonneveld Zonneveld met de bal aan de voet. Gaat pingelen. Gaat terug naar Van der Oord weer. En Deer naar Zonneveld. Uh, de nee, Solfer is de bal kwijt. Kan hem land, kan ik gaan bouwen. En een.. Aan een uh, ja, nou dat was eigenlijk ook minder meer een mazzel dat hij daar bij die bij die speler Want de speler die de bal speelde, die. Uh, je had eigenlijk een klein foutje. Goed, de vier Buddhist weer in de voeten van eh, een pinnamelanspeler. En dat gaat daar buitenspel. Ja, gevlacht en gefloten. Inderdaad, Gerard van Die, de assistent assistentschrijfzetter van Zandvoort heeft de vlag omhoog. En de schijfzet honoreert het signaal. Dat betekent buitenspel en Zandvoort mag een op gaan nemen. Een metertje of tien buiten het 16 meter gebied. En natuurlijk gaat Jan Sunnevel dat doen. En is dan waarschijnlijk naar, eh, ja, inderdaad, Pascalis aan de rechterkant, daar van de oort van Noord kan hem makkelijk aannemen, he, helemaal geen probleem. En dat geeft die verkeerde plaats. Weer Kennemeland. Kennemeland nu uh, kan weer gaan proberen een aanval op te zetten, maar het baart behoorlijk hard. En dan gaat ook weer verkeerd. Bascalis daar, wordt er onderuit gehaald. Vijf schot voor Zandvoort. We hebben nog te spelen. Een minuut of 7-8. Stand van 6-0-1. En Zandvoort geeft druk op het doel van Kennemeland. This is a man's world This is a man's world yeah. But it wouldn't be nothing Nothing, nothing Without a woman or a girl Take us over the road. Man made the train, carry the heavy load. Man made the electric lights take us out of the dark. And man made the boat for the water, like my Bible said Noah made the ark. Come on, Haruki! Up men thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Because man, make them choice, but after, man, made everything you can, man, made lira, pesos, dollars, rubles, buy from every good woman. Wat een gouden combinatie zo op de zaterdagmiddag van CFM. Je James Brown samen met Luciano Pavarotti. En It's a Man's World. Oké. Okay. Schitterend, man. Echt heel mooi. Snel over naar Jan van Es voor het slot van de eerste helft tegen Kinnemeland hier in Zaltvoorts. Joop. Ja, het is dan wel een minuutje of vier, denk ik. Er staat 43 op de klok, maar er zal nog wel iets bijgetrokken worden. En uh, Sanford had zojuist weer een, een, een bijna succesvolle avond, maar ook weer ging die ballen net niet in. En hij heeft nu een vrije trap van, uh, oh, daar gaat er eentje op de bom. Vanwege babbelen, dat is wel eentje van Kennemeland gelukkig. Die was het niet met de beslissing van de scheidsrechter eens. Deze scheidsretter overigens, die staat om de, om de nominatie om uh, volgens jou in de topklasse te gaan uh, uh, scheidszetten. Hij is gemiddeld een 9,5. Dat betekent wel dat je het een behoorlijk schijnt zodat je bent, lijkt mij. En uh, hij stringt dus nu eentje van Kennemond op de bon. En Sandvoort mag een vrij schop gaan nemen. En die gaat dan ook komen nu. Uh, Jan Sonneveld aan de bal. Speelt daar uh, Max Aardenwerk in. Aardenwerk op het middenveld. En nu uh, diep naar uh, Naasje berg, berg. die... Die, die, die duurt zich af. Schrijn zetten tegen zijn tegenstander zet zich af. En daardoor had hij voordeel. En schrijnzetten accepteert het niet. Dus Kennemeland mag nu een vijf opnemen. op opnemen nemen op hun eigen helft. Ter hoogte zeg maar met die of tien buiten 16 meter gebied. We hadden een paar meter jatten natuurlijk. Want dat gebeurt bij voetbal. En die bal die gaat dan nu genomen worden. Diep, maar hij komt er bijna met net zo hard terug. Want het is een hoge bal. En als je deze bal met deze wind de hoog speelt. Komt het bijna net zo hard weer terug. Maar het is nog steeds Kennemeland die in balbezit is en daar is een hele slechte paas en er is maar één keer die zich over kan ontfermen en dat is Patrick van de Hoort. die speelt diep naar Natje berg berg uh, kan die bal aannemen, speelt daar Rondé, Ronde met een goede paas, de, uh, helaas elkaar niet goed begrepen, de paas was goed, de ruimte was er ook, namelijk voor uh, Michel aan maar die begrepen niet, die liep net de andere kant op maar Sandvoort mag alsnog gaan ingooien want Kenemland schiet de bal over de zijlijn Rondé, uh, een balbezit, dat draait zich om, speelt Zonneveld in en alle spelers Zandvoort op de helft van Kenemmerland. En dat geeft natuurlijk druk. Diepe bal naar Berg. Berg, ja, die heeft er is nu los. Gaat 16 meter. In, passeert zijn tegenstander. Heeft nog steeds de bal. En, en, en schiet tegen de keeper op. De keeper die kan de, die bal niet vast En uh, Kenemmerland probeert die bal uit te verdedigen. Sonneveld zit erop. En Patrick van Oor zit erop. Bal is hier bij de Goorlovlag. Op de helft uh, van uh, Kenemmerland. En die gaat nu uit. En dat is uh, Kenemmerland dat mag gaan gooien. Metertje op 2, 3. Vanaf de. Nou, dat is ook een 5 meter jatten, want die bal ging hier... Ja, zie je wel, scherzend accepteert het ook niet. Helemaal goed. En die bal gaat nu ingeworpen worden door de nummer 8 van Kennemeland. Pikt toch nog steeds die meters. En dat is Patrick van Noord. Die gaan gaan koppen, maar niet goed. Uh, nog steeds een duel hier. En dat is Bas Kalis, die de winnaar uit komt. Komt Kalis daar. cheert Aris, Aris. Uh, Ronald Kalis. Kalis helemaal naar de andere kant. Maar, uh, Maurice Mol, want daar ligt inderdaad de ruimte. Op die linkerkant op dit moment. Mol met uh, de bal aan de voet. maakt een heleboel meters. gaat ga, ga te Gaat die bal Komt hij bij het speler van Zandvoort terecht? Ja, maar hij kan er niet bij komen. Uh, Michel Daan speelt de bal over de achterlijn. En dit is het. meteen het eindsignaal van deze scheidszetter. We hebben hier een, een, een sterk Zandvoort gezien dat niet de kansen kon afmaken. De stand is 0-1 en we hopen dat we in die tweede helft toch maar een beetje een voetbal van Zandvoort kunnen gaan volgen. Dat de bal laag moet houden en dan kort in de ploeg. En dan de hopen dat de doelpunten gaan komen, want Zandvoort heeft zijn keihard nodig. Er moet gescoord worden door SV Zalvoort. Daar zijn we het helemaal over eens. It was the thing she had on the scheme he had Told in a foreign land To take life on earth to the second birth And the man was in command De eerste helft zit er uh, inmiddels op voor uh, SV Zalvoort. We staan dus achter met uh, 0-1 tegen Laten We laten hopen dat dat in de tweede helft uh, beter gaat, Albert-Jan. Morgen is het feest in Zalvoort, Wat hebben we de jaarlijkse feestmarkt. Ja, de, Helemaal in het teken van Sinterklaas en ook nog uh, van de kerst. Nou, mooie kerst. combinatie, toch? En wat hoort er ook bij kerst? Schapies, schapies, schapies, schapies, <laughs> En aangeschoven is uh, Walter oogstrom. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je even de tijd hebt genomen om bij ons langs te komen. Uh, ja, ik zou maar zeggen, uh, schapen. Een schaapsgroep uh, bestaat uit normaal gesproken hoeveel schapen ongeveer? Nou, dat kan variëren natuurlijk. Ja. Uh, er zijn schaapskuddes van 300 schapen. Maar in de Kennermenuinen hebben we dus een, een schaapskudde van ongeveer 100, uh, 100 schapen. Het ja. kunnen er ook 300 zijn, maar wij hebben een kudde van... Uh, 100 uh, Schonebekers en Drentse heidenschapen. die nu al ongeveer anderhalf jaar uh, bij ons uh, vertoeven. Ja, dat is natuurlijk een vrij grote groep. Een, een aantal daarvan die komen morgen op het Gasthuisplein te staan? Ja, we komen met een groepje van ongeveer 15 schapen op bezoek in Zandvoort. Ja. We staan uh, met een tijdelijke kraal uh, uh, tegenover het uh, Zandvoorts Museum op het Gasthuisplein. Uh, nou ja. Hier om de hoek bij de studio. Ja, uh, ja En daar willen wij eigenlijk uh, de schaapskudde gaan uh, introduceren in Zandvoort. Leuk. Hartstikke leuk. Want ik, we geven ze, z, z, uh, waar lopen ze nu rond? Ze lopen nu rond uh, in de Kermarduinen. Ja. Uh, en daar worden ze ingezet om de vergrassing tegen te gaan, maar ook om de Amerikaanse vogelkers tegen te gaan. Uh, de Amerikaanse vogelkers is een strijk die hier niet thuis hoort. Ja. En vooral de jonge loten uh, eten deze schapen op. En uh, ja, dat vinden we erg prettig. Maar ik, heb, ik, ik begreep net voor jou in het, in het korte voorgesprekje dat, dat eventueel de gemeente Zandvoort ook plannen heeft om die schaapskudde te gaan gebruiken. Nou, de gemeente Zandvoort is heel geïnteresseerd in onze kudde... omdat hij mogelijk ook deze kudde wil gaan gebruiken om stukjes duin... Eh, die ja. in de beheer bij de gemeente Zandvoort zijn, eh, te gaan begrazen met deze kudde. En welke, welke duinen heb je dan over, Walter? Ja, ja je hebt uh, natuurlijk een aantal duintjes uh, in de buurt van de, van de Keesomstraat... Ja. Uh, in, in Zandvoort-Noord, uh, die, die wel aan ons duingebied grenzen... maar eigendom en in, in beheer zijn van de... Van de van de gemeente Zandvoort. Ja. Uh, in, de in de buurt van het golfterrein. Uh, daar bij de, bij de flats, bij de, ja. bij, de, bij de dierenasiel zijn nog een paar stukjes. Klopt, ja. Uh, en nou ja, daar zou eigenlijk die kudde uh, heel goed... Uh, Ingezet kunnen worden, natuurlijk niet een heel jaar, maar gewoon ja, op een, een paar weken of uh, een paar periodes. Uh, en, en dan uh, met tijdelijke rasters kunnen we ze daar tijdelijk neerzetten. Af en toe komt de herder langs, die gaat met z'n mij aan de wandel. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk uh, het plan hoe wij het nu doen ja. in de, de Kennermordijnen, maar en, ook uh, hoe, hoe zeg, zijn de ervaringen nu in de dat Dat werkt perfect, of zeg je van nou. Uh, de ervaringen zijn hartstikke goed, yeah? want ze doen okay. goed werk en uh, uh, uh, ze zijn uh, uh, uh, ja ze eten goed die perinus op. Alleen ja, het is weer wat anders. We zijn natuurlijk onze hooglanders en onze paarden gewend. En ja. het is toch wel iets anders dan uh, schapen. Het is toch even net weer een andere tak van sport. Ja, wat zeggen. hebben die schapen toch een uh, mooie baan, hè? He? Nee, heb, he? he? <laughs> heb je wel goed gehoord waar die schapen, <laughs> waar die schapen vandaan komen? Uit Drenthe. Ja. Drenthe. Oké. Okay. <laughs> Mijn thuisbasis. Ja, oh, okay. uh, uh, staan jullie ook nog met een, met een stent? Ja, we, staan, nou, we, dus we hebben een tijdelijke kraal gemaakt van Drangrekken waar ze in staan. Ja. Uh, kinderen en uh, mensen kunnen daar langskomen om ze nou, te bekijken, te, te, aaien. te taaien, te ja. voelen, te voeren. We hebben een PBN-tent daar staan waarin we vertellen van wie we zijn. En PBN, dat staat voor? Waatlijmdruif Noord-Holland. Dat ah, okay. is eigenlijk de beheerder van uh, ja. de Kennermarduinen. Uh, en natuurlijk uh, de waterleverancier van uh, bijna heel Noord-Holland natuurlijk. Ja. Yeah. Uh. Maar in die tent gaan we vertellen uh, ja, waarom die schapen hier zijn. Wat ze doen en hoe goed werk ze kunnen doen. No. En alle kinderen kunnen ook nog een gratis kleurplaat komen halen. En hey. erop natuurlijk Kijk. een schaap. Echt? Helemaal goed. En is de herder uh, er ook bij uh, morgen, Walter? Ik hoop nou, het wel. <laughs> ja, de herder is ook mee. En uh, die neemt haar trouwe helper, uh, de, de, de hond, ook mee. Uh, die, ja. Want uh, ja, een herder zonder hond. Zijn speciale honden. Ja, Schotse border collies. Ja, die klopt. helemaal daarop getraind zijn. Uh, die, uh, ja, die schapen bij elkaar houden. Geweldig. Hey, wat leuk. Hoe is het nou zo gekomen dat jullie op deze feestmarkt terechtgekomen zijn? Hebben jullie contact gehad met de organisatie zelf of zijn jullie benaderd? Uh, nou ja, eigenlijk wilden we, vonden we dit een hele leuke aanleiding om deze schaapskudde eigenlijk te introduceren... En, en voor te stellen aan het Zandvoortse gemeente en het Zandvoortse publiek. Omdat er toch ook mogelijk in de toekomst uh, ja. Ja, ze misschien wel vaker zullen tegenkomen. Uh, en nou ja, deze, deze feestmarkt of najaarsmarkt leek ons in een hele ja. leuke aanleiding. Kunnen ze alvast een beetje aan ons winnen, ja. Albert jan ja. <laughs> Dit is zo. Nou, wij kennen ze al. Hoor. Uh. Ja, okay. <laughs> nou, precies. Hè? En een beetje ja. aan de, ja, het gevoel van Zandvoort natuurlijk. En ja. uh, de Zandvoortse zeelucht Die kennen ze al een beetje, uit ons gebied natuurlijk. Ja. Uh, dus, maar een geweldig initiatief. Hartstikke leuk. Helemaal leuk. Ja, ze komen. We, ze zijn, wij zijn er hier ongeveer, nou, jullie, zijn, ja, ja, jullie ja, Dat wou ik je net even vragen, want je gaat niet gelijk daar staan. Dus je moet, nou, ze, oh. ze, ze, ze komen eerst natuurlijk... We hebben een, een wagen geregeld. Dus ze ja. zullen eerst even e, e, in, in de kraal staan. Even tot rust komen natuurlijk. En we zijn er ongeveer van tien tot half vijf. Zijn we met de schapen aanwezig? Uh, nou, morgen komen we ook nog even op bezoek bij de studio, natuurlijk, ja. met de schapen. Kijk, en af en toe zullen de. Even een schaap naar binnen, hè? <laughs> ja <laughs> ja hoor, Ruimte genoeg hier, dus En uh, nou, we zullen af en toe ook. De herder met de hond zal uh, wel met de schapen af en toe ook een wandelingetje gaan Was maken. Leuk, dus over het ja. gasthuisplein. Waarschijnlijk ook nog even naar het gemeentehuis en naar de rondonde. Want uh, ja, het is toch allemaal afgesloten uh, voor verkeer uh, vanwege de feestmarkt. Om. Uh, ja, om ook echt te laten zien hoe dat nou in zijn werk gaat. Hè? Want dan, uh, ja, dan maken we het echt levendig natuurlijk. Anders wordt het een beetje statisch en, uh, en, verhaal. En, en natuurlijk ook kunnen praten met de schaafsherder zelf. Uh, de info en... Uh, Tuurlijk, je is. kan alles aan hem vragen. Uh, ja. En uh, uh, nou, je kan ook uh, eigenlijk dan ook die hond aan het werk zien. Hè? Ja. Hoe, hoe, uh, dat is natuurlijk wel een heel mooi gezicht. En wat is jullie uh, vaste standplaats uh, morgen? Uh, nou, wij, wij staan dus tegenover het Zandvoorts Museum op het uh, Gasthuisplein. Oké. Okay. Dus, dus, eh, omhoog, om ons, gewoon om de hier op plein. Nou, ja. helemaal goed. Oké. Okay. Walter, dank je wel voor je komst naar de studio. Heel veel plezier morgen. En uh, nou, tot morgen. Tot en morgen. uiteraard uh, morgenmiddag meer hierover bij Zondag in Kennenland tussen 2 en 5 ja, uur. Gewoon luisteren naar CFM, dan hoor je het allemaal. Oké. Okay. Wij gaan weer wat muziek draaien en dan zijn we zo dadelijk weer bij Walter, je terug. bedankt hè. Oké. Okay, hier is Warwick Avenue. Daffy. Daffy. The entrance of the two. Baby, you've heard Binnenkort komt er in een uh, bepaalde gelegenheid hier in Zalvoort het uh, introspel. Ja, dat is enorm leuk. Dan kan je gewoon een, uh, ja, helemaal zwart belt reiken. Dat weet ik ook niet. Spannend. In één keer kan je, kan je gewoon een uh, plaatje raden, weet je wel. Want dan krijg je een klein stukje te horen van die plaat en dan moet je raden welke plaat dat is. Lijkt me hartstikke Nou, Albert leuk. Jan was helemaal geslaagd voor deze single van de Doobie Brothers. <laughs> deze, ja deze. En de Long de... Train Running. Long Train Running. Ja, dat ging wel lukken, hè. Een gouden ouwe. Lekker. Uh, ja, uh, iets anders. Uh, de verkiezing van de Zandvoorter van het jaar 2009. Wie oh wie gaat het wie worden? Wie oh wie gaat het worden? En uh, op 5 januari 2010 wordt in Sunparks Zandvoort aan Zee de Zandvoorter van het jaar 2009 bekendgemaakt. Wie verdient volgens u deze ereoptitel het meest en mag het stokje overnemen van Marcel Meijer? De keuze is aan u, luisteraars. En inwoners van Zandvoort, uiteraard. Alle Zandvoorters kunnen vanaf heden hun stem uitbrengen op een van de genomineerden. Het was voor de jury weer een moeilijke keus om een selectie te maken. U kunt uw kandidaat bekendmaken via de Zandvoortse Courant, want daar zit een strookje in. En als u die invult, kunt u dat uh, naar de uh, redactie brengen van de Zandvoortse Courant. Dan wel via een e e-mail naar jury jury met een Griekse ei apenstaartje zandvoortse courant .nl. hebben we nog geen uh, website waar uh, dat op kan? nou ik zie het niet uh, mm. maar in ieder geval hè, jury zandvoort Is wel handig. stemmen via een website website ik zou kunnen jury apenstaartje zandvoortse Courant.nl. nogmaals oké okay. u kunt alleen uw stem uitbrengen als u in de gemeente Zandvoort woont dus stembiljetten uit een andere plaats zijn bij definitie ongeldig de bekendmaking vindt uiteraard, zoals ik al zei plaats op 5 januari in de Beach Factory van Sunparks. Het programma begint om 5 uur en duurt circa tot 7 uur. Aansluitend bestaat er de mogelijkheid om van een uitgebreid buffet gebruik te maken. Meer informatie vindt u en nou komt hij hierover volgende week in de Zandvoortse Courant. Indien u daarbij aanwezig kunt zijn, kunt u dat ook aangeven via het stembriefje. Het aantal beschikbare plaatsen bij deze is beperkt. En nou komt hij. Wie zijn de zes genomineerden? Uh, ja, laat het me weten. Laat het me weten. Uh, voor een korte cv kunt u ook de Zandvoortse Courant raadplegen. Ik beperk me even tot de namen. Marianne Rebel, de bekende kunstenares. Mm -hmm. Klaas Koper, de omroeper. Ivo Lemmens, de organisator van het culinaire Happening van afgelopen jaar. Rob Bossink, met zijn fototoestel overal bij elk evenement aanwezig. Leo Miesenbeek, uh, hij is een verkeersregelaar waar hij de verkeerstromen bij elk evenement professioneel begeleidt. En last but not least, Ben Zonneveld. Onze medewerker van ZFM. En die ook in de programmaraad zit van ZFM. Ja, daar zit hij niet in. Hè? Overal hè? Hij is bijna, zit er bijna overal in. Dus nogmaals even de namen. Marianne Rebel, Klaas Koper, Ivo Lemmens, Rob Bossink, Leo Miesenbeek of Ben Zonneveld. Eén van deze zes zal Zandvoorten van het jaar 2009 worden. Laat je stem horen via de Zandvoortse Krood. Even de bon invullen. En het is zo geregeld. Fort, de lokale zender voor Zandvoort en uh, uiteraard ook Bidveld. Hoorde je deze CEO van Medcom en Begging. Gaan we gaan weer snel over naar Joop De tweede helft gaat er gespeeld worden, of is er wordt er gespeeld op dit moment, tegen Kennemeland hier in uh, Zandvoort. Joop, hoe is er daar? Ah, Eerst even een compliment voor je muziek. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. <laughs> goed, 9 minuten gespeeld in de tweede helft. En Zandvoort heeft die negen minuten goed gebruikt. Nog niet tot zorg gekomen, maar er is constant weer druk op de toer van Kennemeland. Terwijl Zandvoort nu tegen de wind inspeelt. Dus dat betekent dat Zandvoort goed aan het voetballen is. Op dit middag is een bestuurbehandeling van Kennemeland in het stadschapgebied. Van hun eigen stadschapgebied. En dat, ja, dat is nu bijna afgelopen. Dus Sanford mag nu een vrije schop gaan nemen. Even voor de cornervlag. Veel te hoog die bal met Max Aarding. Kan hij uithalen? Ja, inderdaad. Maar het is een verdediging van Kennenballand die daar in de weg staat om het schotten tot een doelpunt te vervenen. En Sandford krijgt weer een vrije schop. Maar nu aan de andere kant van het veld, aan de rechterkant van Sandford gezien, een meter of dus drie, vier, vanaf het strafstofgebied, bijna op de achterlijn. Even kijken, ook nu gaat... Uh, nee, Nijsje Berg die gaat dat doen. Uiteraard is bijna korde. En alle corners worden door de burg genomen. Maar die kan komen? Hoog! Ja, is de penalty is diep gemikt, dat is goed. Maar er kon geen zandvoort erbij komen. En toch is nog geen zandvoort dat in bal bezit is. Ronald Kalens naar uh, Jan Sonneveld. Zonneveld gaat proberen zijn man te bescheren, dat lukt niet. Is de bal kwijt, maar ondertussen is Kalens weer, uh, een, heeft een interceptie gepleegd. En hij geeft een diepe paas, maar daar kan uh, nog niet bij komen. Maar Mol, die was net eventjes te ver voor hem. En de keeper van Kennemeland, ik moet echt zeggen, die, uh, die Joost Breed is een hele goede keeper. Want die heeft voorlopig nog uh, voor, uh, voor Kennemeland die nul gehouden. Anders had Zandvo misschien al voorgestaan. Maar nog steeds, uh, Kennemeland in balbezit. Wordt er rondgespeeld die bal. En het is daar even... kijken. Uh, Bascalis, die kopt die bal over de zijlijn. Kennemeland mag er gooien op de helft van Zandvoort. Maar nog ver weg. Maar een uh, duinmaaier naar zijn spits toe. En die spits dat is dan uh, Mohamed Asjeve. En nu de Diepe Paas. Veel uh, te hoog. Uh, daar had uh, helemaal niemand last van. En ook uh, Bordeved niet. Maar Zandvoort mag dus nu... De bal weer in het spel brengen vanaf de vijf meterlijn. Want de bal is over de achterlijn gegaan. Er is een beetje ver weg. Uh, Bascales gaat die bal halen. En Boy de Vet zal zometeen die bal uh, in het spel gaan brengen. Even goed klaar leggen, kijken, goed kijken, want het is natuurlijk, ja, die wind is wel stevig. En die, die moet dus die bal proberen laag te houden. En dat, dat wilde wel eens Dus zoals nu ook, want die bal komt bijna net zo hard weer terug. Die is nog niet eens over de middellijn heen. Maar Zandvoort kan koppend proberen die bal in de ploeg te houden. En berg daar, dus verdedigt de bal goed. En probeert daar over de de zijlijn. nou ja, gaat over de zijlijn. en kon, uh, kon niet die bal bij uh, Michel de Haan krijgen. Kennenbeland mag graag gooien. Ongeveer op de helft van de, de Sandvoetse helft mag uh, Kennamland die bal in gaan brengen. En dat is Asje weer, Die probeert daar een man te passeren tussen uh, Maarten Duinmeijer. En daar staat heel goed te verdedigen. Paul van der Hoort speelt uh, Maurice Mol in. En die kijkt ook nog goed. Gaat naar uh, Berg. Berg die probeert daar uh, Remco Rondé te bereiken. Die wordt onderuit gehaald. Zandvoort mag op de middellijn ongeveer een vrije schop nemen. En dat gaat, uh, dat gaat uh, waarschijnlijk... Uh, nee, Max Aardenwerk gaat dat doen. Ik dacht even Jan Sonneveld. Aardewerk naar links. Uh, dat is eigenlijk naar Paul van der Hoort. Van der Hoort kan een heleboel meters maken. Doet het niet speelt er nu Marius Mollan, ook aan de linkerkant. Mol probeert de man te passeren, gaat 16 meter in, komt de voorzet. En die gaat op het dak, vier dak van de goal, gaat hij over de achterlijn. Uh, Kermand mag de bal weer in het spel gaan brengen. We hebben gespeeld, uh, 57 minuten ruim, Sander van Cees 0-1. As hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got better days besides. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got better days besides. I'm tired was de single uit de jaren 80 van Kim Carnes en de bitter Davis Ice. SV Salfords speelt vandaag thuis tegen Kennemerland. Nou, we staan achter met 0 tegen 1. En Ze spelen tegen de wind in, nu. Hè? Ja, ze spelen tegen de wind in. Nou, dat is een behoorlijk zware wind, hoor, vandaag, nou, uh, Albert-Jan. Dus, ja. In ieder geval Piet Keur is de trainer natuurlijk van uh, SV Salford. En Piet gaat zelf ook weer voetballen. Meen je niet? Ja, echt waar. Op 8 december gaat dat gebeuren. Oké. Okay. Wordt er namelijk een uh, wedstrijd gespeeld? HFC Haarlem speelt tegen Lucky Ajax. De, de, ja, dit de, de Ajax is ook Lucky, maar uh, je, de, je bedoelt een ander Lucky Ajax? -verschrijd. Ja, dat uh, is het uh, oude Ajax-team. Ajax. -team, het zeg oude Ajax. Maar, met uh, allemaal oudspelers. Van Schip en uh, Brian Roy en uh, dat soort jongens? Noem ze maar op. Oké. Okay. Dus van beide clubs, uh, de oudspelers uh, die tegen elkaar spelen. Ja, en. Tuurlijk. En uh, uh, uh, hoe laat uh, gaat het festijn beginnen dan? Volgens mij om uh, half acht. Half acht? Okay. Half acht. En uh, dat is dus op 8 december. Dat is op een 5, 6, 7, 8 dinsdag zoals je al zei. Dinsdag 8 uh, december. En dinsdag. de zal ongetwijfeld ten goede komen voor? Voor, voor uh, Haarlem natuurlijk. Niet voor S.W. Nee, dat kan je wel vergeten. De aandelen van Ajax staan ook nog niet zo hoog. Nee, ja, maar, twee uh, wedstrijden. De eerste wordt om uh, vijf uur uh, gespeeld. Okay. Dan speelt het eerste elftal van Haarlem tegen Jong Ajax. Oké, okay. dat, is, dat is leuk. Nou ja, daar spelen vaak ook spelers uit het eerste in mee. En dan om half acht de confrontatie tussen de oudspelers van beide clubs. Nou, Leuk toch? Hartstikke goed initiatief. Uh, de, de kaartverkoop, hoe gaat dat ook alweer? Uh, gewoon via de website denk ja, ik Ja, volgens he? mij wel. Gewoon via de website, ja. Via de website kan je gewoon een kaart kopen voor de beide duels. Hartstikke spannend. Leuk. En het geld gaat naar HFC Haarlem en die hebben wel wat centjes nodig. Die drie ton nodig, <laughs> gewoon. Zo, dus, dus, uh, Die kunnen we wel gebruiken. Oké, okay, daar uh, al dat geld uh, geven aan, uh, aan de voetbalclub, aan die Jan Gijsse Kade, weet je wel? Die, die. Tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your oh, ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how oh, do I need a little help from my friend. All I need oh, is I have a little help from my friend. I say I'm gonna get. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, I don't you say no more. Well. Was awesome, hem Joe Cocker with a little help from my friends. Snel over naar jouw presse vlak voor 4 uur nog even wat verslaggeving van de wedstrijd van vandaag. Joop, gaat het, ja. uh, gaat het nog steeds lekker met S.V. Sanford? Sanford heeft alleen maar druk op het Halemse doel, alleen maar, maar door de onkunde denk ik, is die bal nog steeds niet in. Sanford speelt nu ook nog tegen tien man, want Olus Pape, de man die ik al meldde vanwege O. Perkinga, uh, de hele kaartje te krijgen, maakt dus juist een hele grove overtreding uh, op Max Aardenwerk. en Gonsje Tweede in opvangst nemen en de halve uh, gaan douchen. Sanford heeft ge, on, uh, echt niet normaal zo hoog is die druk op het halemse doel, maar die Gaat er nog steeds niet in, helaas. Kalas naar Aardewerk. Aardewerk. Van der Oort. Van der Oort maakt een foutje. Uh, um, Kenemeland mag die bal gaan nemen. Vijf schot. Daar, even kijken. Dat is de invaller. Moet ik even kijken wie dat is? Invaller Bart Meijer. Gebaggerd over de zijlijn. Kenemeland mag gegooid. Hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. En ze hebben natuurlijk geen haast. Uiteraard. Het is nog. Een kleine twintig minuten te spelen. En uh, Kennenbrand staat nog steeds natuurlijk op die uh, 1-0-voorsprong. En daar gaat een klein schotje, een heel simpel balletje, rolletje. Boy de vet, kan hem heel makkelijk aannemen. En gaat hij doen. Niet schieten, Boy. Niet schieten, want het gaat toch verkeerd met die wind. En nou, ik krijg weer gelijk. Gaat in één keer over de zijlijn. Kennenbrand mag een grote hoogte van de middenlijn. En uh, dat is uh, gewoon dom. Gewoon meegeven aan de spelers. Houd die bal laag. Dat is eigenlijk het credo met zoveel wind tegen. Uh, Kennenbrand heeft nog steeds die bal niet ingegangen. Uit. Komt die bal aan? Dan uh, krijgt de krijgt hem terug. Uh, speelt er nu diep op, als je Dat is uh, Renko Ronda. Die zit ertussen en die maakt daar een overtreding. Ja, uh, heel simpel zit uh, zijn achterwerk erin. En dat mag niet van de scheidsrechter helemaal terecht. Kennen we land een vrije schop? Net even voorbij de middellijn. Heel secuur neerleggen, want die bal die kan zomaar wegrollen natuurlijk als je die bal neemt. En dit moet natuurlijk heel even oppassen met die straffe win tegen. Want er zou nog zomaar in één keer een heel mooi schot op doel kunnen komen. En even kijken wat er gaat bij. Dat gaat niet gebeuren. Nou nee, ja, met die of vijf, zes naast het doel. Bodefeet heeft haast. Tuurlijk heeft vet haast. Want Zandvoort heeft nog maar eh, 20 minuten om in ieder geval gelijk te maken. En misschien zelfs nog die overwinning te claimen. Want Zandvoort is vele malen beter dan Kennenblad. En we zeggen ze wel, ja Kennenbeland heeft zes geschorsten. Dat heeft hier helemaal niks mee te maken Kennemand Ken ge ge moet gewoon uh, toegeven dat toegeven dat Zandvoort sterker is. Alleen dat is nog niet in de stand uitgedrukt. Daar wordt uh, uh, Naitje Berg. Ik probeer dat drie te bezitten. Gaat, gaat ook gelijk? Gaat die bal voor krijgen? Nee, toen wordt M Corner